Om Louis van Gaal achter zijn rug om als algemeen directeur aan te stellen. Dat was een eerste reactie. De benoeming van Cruijffs rivaal van Gaal werd gedaan door de raad van Commissarissen op een vergadering waar commissielid Kruijf niet bij was. Volgens voorzitter ten haven was hij wel uitgenodigd. Het weer in het oosten vrijwilt hele dag zon, in het westen Wolkenvelden. Het wordt 6 graden in Groningen tot 10 in Zeeland. Dit was het NOS. Dit is Johnson Sohoka van de ANBB files in de randstad staan onder meer de A4 naar Amsterdam tussen Leidsnoemen en Zoetermeer en Rijndijk, 7 kilometer A6 richting Muiden 4 km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 Get, this, get, this, get this, oh deser, that's a get set the desert, It a it baby. Come on. What your mama gonna say? She finally at your party like this guy. Cause ain't one go in the garden. Cause ain't no one go dance some funk too. So the do do do do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 And what is sad about it, are you wrong?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 We're so son fort Hij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil dan sta je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 Ik lijk misschien wel moe doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, ey. Eh, eh, eh. Ik neem je mee ey, eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee, ey, eh, ey. Eh, eh, eh. Ik neem je mee, ey, Ze denkt dat ik niet bezig ben. Denk dat ik geen gevoelens heb. You made van Zandvoort op 106.9 GFM. Ja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 te Haak met het NOS Journaal. In België zijn de onderhandelaars over een nieuwe regering na een nachtvergaderen uit elkaar gegaan zonder akkoord. De onderhandelaars zeiden het nog niet eens over het begrotingsvoorstel van formateur Di Rupo. Middag gaan de gesprekken verder. De kabinetsformatie in België duurt al bijna anderhalf jaar. Minister Schultz van Verkeer geeft de NS ruim 300 miljoen euro om de hoge snelheidslijn te redden. En ze laat ook gewone intercities toe op de lijn tussen Amsterdam en België, die zo rendabel moet worden. De hoge snelheidslijn, die wordt geëxploiteerd door de NS en de KLM, leidt grote verliezen. Mede doordat het aantal passagiers zwaar tegenvalt. Een faillissement zou de staat 2 miljard euro kosten. In Kuwait hebben toogers het parlementsgebouw bestormd. Dat gebeurde bij een demonstratie van honderden mensen tegen premier Sheikh Nasser. Ze vinden dat hij moet opstappen vanwege een corruptieschandaal. Door dat schandaal is het al maanden onrustig in Kuwait, maar de protesten zijn niet zo massaal als in andere Arabische landen. Een groep van 138 miljonairs roept Amerikaanse politici op hen meer belasting te laten betalen. De miljonairs zich al, een, verenigden zich een jaar geleden. Ze willen dat er een eind komt aan de belastingverlagingen voor rijken die de vorige president Bush doorvoerde. President Obama en de Democraten willen dat ook, maar de Republikeinen niet. De tv-actie Sta op tegen kanker heeft bijna 32.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF kankerbestrijding. Directeur Rudolfi zegt dat hij enorm onder de indruk is van het aantal. KWF besteedt het geld aan.